Thank mm -hmm. you. Stijl. Dat is uh, de danslijstijl, dat is uh, de muziek, de verschillende soort muziek die je hebt en uh, de kleding. De, de kleding uh, van de muziek, van uh, de soort muziek waar je op dans, is heel belangrijk. Bijvoorbeeld je dansen op e en uh, dan heb je bij de broek. Uh, Thank you.